Raymond Schree met NOS-journaal. General Motors moet in de Verenigde Staten mogelijk een boete van meer dan 1,2 miljard dollar betalen, meldt de New York Times. Dat is een recordbedrag. De autofabrikant zou jarenlang technische problemen met de contactsleutels van enkele modellen hebben verzwegen. Door die problemen zouden tussen 2001 en vorig jaar zeker 12 en mogelijk 303 automobilisten zijn omgekomen. Het contactslot kan tijdens het rijden in de uitstand schieten, waardoor de auto onbestuurbaar wordt. General Motors zou al 10 jaar van de mankementen op de hoogte zijn geweest voordat er werd ingegrepen. Sadebys gaat volgende maand een schilderij veilen uit de voormalige roofkunstcollectie van Cornelius Gourlit. Het is voor het eerst dat een werk dat deel uitmaakt van die collectie op een veiling wordt aangeboden. Het schilderij Twee Ruiters op een Strand van Max Lieberman werd deze maand teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren, maar die verkopen het nu. Gourlit had ruim 1200 schilderijen geërfd van zijn vader, die er tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de nazi's in handelde. Stembureaus in Ierland melden een hoge opkomst bij het referendum over het homohuwelijk dat gisteren werd gehouden. De Ierse Nationale Omroep zegt dat er meer mensen zijn gaan stemmen dan bij vorige referenda. Volgens de omroep kwam in de grote steden meer dan 60% van de geregistreerde kiezers opdragen. Dat wordt als gunstig gezien voor het ja-kamp. Waarschijnlijk is de uitslag vanmiddag bekend. De Rotterdamse advocaat Mohammed Enaid moet definitief stoppen met zijn werk. De tuchtrechter verbiedt hem nog als advocaat te werken onder meer omdat Eneid een rekening van ruim 12.000 euro uitschreef voor één dag werk. Na een klacht verlaagde hij de rekening en bedreigde deze cliënt. Eneid kwam landelijk in het nieuws toen hij weigerde vrouwen de hand te schudden... en niet wilde opstaan bij de binnenkomst van de rechter in de rechtszaal. En dan het weer. Overdag trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden. Daarna steekt er een kille noordelijke wind op. Wel schijnt de zon geregeld. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Antwoord. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Vier in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. We? Ja. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Elke week hetzelfde ook weer, hè. Oh, Hoewel? Nou, niet altijd. Wat is weer hetzelfde vanochtend? Uh, oh nee, het is weer hetzelfde vanochtend als vorige week. Ja. ja er oh ja, ja, precies ja. Ik wou nog met de trein losgegaan. Oh, wat een, ja? een treindrama is afgelopen week ook hè. Ah. Oh, het ene drama was maar net begonnen. Toen kwam de andere treindame alweer natuurlijk. Weet je, die, uh, die treindame... Ja, Ach, die trein. Die treindrama. Oh, die trein. Ja, nou, de Vira, de, de, de, de natuurlijk <coughs> dus ook, ook de onderzoek. en Vira ja, en Ik heb Wim Kok nog niet gezien, hè? Nee, die Kok, die, volgens mij, die zit hier ergens in een huis of zo. Die is echt helemaal ondergedoken. Ik denk dat hij gewoon is een je... beetje aan het... Uh, hoe noemen we dat? Aan nee? het uh, nou? ja? voorbereid is op zijn echte oude dag. Echt een oude dag. Nou ja, regelmatig komt hij toch wel... Uh, heeft hij wel iets zin Zie je iemand geknepen? Nou, nee, ja... ja dat, dat was dat, ook ja, nog zo, ja. Ja, dat, ja, dat laat je ook niet en los, hè? Jij wilde wel geknepen worden door Wim, volgens mij. Oh, Wim. Oh, oh, Wim. Wim. Oh. Nee, hoor. <laughs> nee, echt, die brief ook, die blauwe brief, die verscheurd is... Oh, jongens, wat was het allemaal in het nieuws? Ze gaan het uitzoeken, de, de, de trein, de Bakel, de Vira, of dat nog een beetje, ja. ja het was toch ook van dat, uh, dat de trein toen een contract had... Uh, Mogden ze mochten ja. ze bieden. Ja. <laughs> en toen zei die ene minister van nou ja, daar gaan een ton of zo. 100, 100, 100, 100 miljoen. Ja. En dan hadden ze 186 miljoen. Ja, na de hand redden ze het natuurlijk niet. Nee. Maar toen, toen mooi dat ze niet zeiden van ja, oké, okay, het was ook wel heel veel. Ja. Mooi niet hè. Waarschijnlijk. Geen, uh, e geen één concurrent die in de buurt kwam qua prijs. Ja. Maar zelfs dacht je ja, als alles mee zit, als ze alles op positief zetten. Alles wat we mee kunnen verdienen. Dan is het toch een peulenschil. Het zou kunnen. Dan zou het kunnen. Natuurlijk. Alles het ja, is jij, wel mooi dat je het ziet hoor. Positief. Jij draagt ook niet bij bij de trein. Ik uh, betaal nog aan de trein. Ik ga regelmatig met de trein. Echt jij, helemaal niet. Ik ga nooit met de trein. Nee, nee precies. Als ik erin zit vind ik het ook niet zo heel erg. Maar ja ik weet niet. Ja, nee, ik pak toch vrij snel de auto. En ik werk vlakbij bij mijn huis. Dus ik fiets daar ook naartoe. Dus ja ik heb niet zoveel met de trein. Ja. Ja, ik, dus vind het, ik vind het een prettige manier verrijzen. Zeker van uh, Zandvoort naar Haarlem en zo. Ja. Ja. Ja. Nou goed, die hoogsnelheisterrein laat nog even op zich wachten. Dat, ja. Dus dat valt tegen de Nou goed, en wie er volgend jaar naar het Festival gaat... Ja, geen idee. Er zijn heel veel mensen die zich al over aangemeld Echt hebben. Waar? Ja hoor, oh. die hebben we toch weer gezien. Van, ach, het ik ik, kan dat beter. Het song beter. Ja. Alleen, ik denk, ik vind het wel een beetje een... Ja, het is naar van Anouk dat ze zo weinig tekst had geschreven. Maar ja. ze bleef maar een beetje hangen in dat... Ai, ai, ai, ai, ai. Ik denk, ja, man, je gaat helemaal over de top. Ja. Ik bedoel, je kan je emotie niet kwijt, want er is niet meer tekst. En dat vind ik, dat was te kort tekst. Ja, dat was een beetje Het Ze jammer. bleef maar een beetje... Ja. Dat, dat was het. En dan kwam ze nog een keer. En dan ging ik ze nog een keer. Ik denk, ja, ik weet het wel hoor. Ja, ja. Nou ja goed, maar hoor. Ja, dan kan je het wel makkelijk meezingen. Ja, maar op een gegeven moment, er moet er toch even meer klaar. in zitten. Ja. Het is klaar. Ik wil als je het vergelijkt met Birds. Birds had toch veel meer verdieping. Dat was ook niet mijn muziek, maar goed, dat had wel even meer verdieping. Natuurlijk. Goed, toebak leeft er maar. we met uur slap gaan horen en hier en daar een... Een stukje muziek. En kijk hier. Haha Robin met Rockshop. Dit van alweer een aantal jaar geleden. En ik draai hem gewoon nog een keer. En nog een keer. En hij heet dan ook Do It Again. Robin heet ze, ze werkt samen met uh, Rockshop die eigenlijk me altijd instrumentaaltjes maakt. Dat Oftewel uh, muziek zonder uh, tekst daarin. En dat klinkt wel. En ze hebben weer muziek gemaakt. Dit was hun laatste single die heet Do It Again. En ik zit even kijken hoe oud Robin eigenlijk is. Ze is helemaal niet zo oud. Ze is geboren in 1979. En ik denk van ja, maar ze had toch al hits in de jaren 90. Klopt ook, eind jaren net had ze een hit met Show Me Love. En je moet er niet verwarren met Robin S. Dat is met die grote kont. Nee, hij nee, zonder er gekijkt. Robin S. En die had Love for Love. En dat was er alweer een paar jaar eerder. Dat zijn dus twee Robins die je door elkaar kan halen. Maar goed, dit was dus haar laatste plaat. Robin en Roykshop. En do it again. Het is zaterdagmorgen. Welkom bij dit radio -event. het radio-event. Duurt tot en met tien uur. En er zijn allerlei dingen weer gebeurd in, uh, in, in de wereld. En kijken we altijd even naar ook uh, um, dingen hier in Zandvoort. Dingen hier in Zandvoort? Stop. Ja. Heel Zandvoort Zandvoortnieuws. Nee, nog niets. Maar ik zeg het altijd even. Ik, ik, het valt mee trouwens. Hè, want uh, vorige week viel het een beetje tegen, zoals nu ook. Dat het regent. En toen zou de CDA zou een picknick organiseren. Ja. En die is toch doorgegaan. En die is toch wel redelijk uh, goed bezocht nee. geweest. En daar waren ze blij mee. Ze hebben allerlei uh, handvatten gekregen. Vatten om weer uh, uh, iets te doen in de politiek hier in Zandvoort. Want er is wel wat ongemak hier en daar. En dingen ja, die er helemaal, zijn er wel uh, wat hete hangijzer. Hier dat en daar. zeg je wel zeggen. Ja. Nou, uh, gisteren even toevallig. Yeah, want ik kijk, uh, ik kijk het niet altijd. Maar gisteren was het afscheid van uh, de Wereldrijd door. Ja, ah, ik heb een heel afsluiting s van nachts gezien. Want ik was de hele avond was ik. Uh, je hebt transdance gedaan gisteravond. dance? Ik dacht alleen, van, waarom krijg ik daar geen pilletje bij? Dan kan ik nu eens ongelimiteerd door dansen. Oh, maar, uh, nou, gelukkig nee, had nee. je dan niet gedaan, Dus had ik al die klachten vanochtend gehad. Oh, ik heb een beetje last van mijn spieren. Ja, precies. Oh, transdance, kom op, ik ben je daar niet wel, te oud hoor. voor dan? Ja, nou, ik voelde me ook op een gegeven moment een beetje zo'n harde kies naar iemand. Oh dus ja. In het begin zit ik nog een beetje rechtop, een beetje te discoen. Ja. Yeah. Maar dat hou je gewoon niet vol. Nee. Dus op een gegeven moment ga je een beetje zo zwieren, weet je. Gaat het de wind mee alsof je zo'n boom bent. Oh ja, ja, ja, ja. Ja, en dan echt, je komt echt tot enorme inzichten. Oh, wow, ja, ja. Dus, dus maar die zijn zo privé. Ik heb radio... Herhaling, herhaling van voren herhaling van beweging... kan soms in een in trans komen. Ja, ja, dat is wel een apart. Maar goed, je hebt het dus gemist. De uh, afscheid Alles van gemist. de wereldrijd door. De tiende, tiende editie, geloof ik. Hè? Dus dit, dit was het tiende seizoen, dat ze afsloten. Dacht ik hoor, maar ik kan het ja. niet wel zeggen. Maar Ali B, iedereen mocht een, even een liefdesmoment benoemen. En Ali B had iets met zijn uh, kinderen meegemaakt. Uh, hij realiseerde zich één keer van... Oh, ja, straks worden ze ouder en dan kan ik niet meer met ze knuffelen. En dan moet ik ze loslaten. En dan zie ik ze af en toe. En nu zie ik ze heel veel en dan kan ze knuffelen dan ik weer. En hij, hij had nu al een heel, een heel dramatisch moment. Van had het afscheid al? Hij voelde meen dat meen het lang afscheid. Goeie... Meen... Ja, dat had lang... oh. dus, uh, hij. Dus daar wilde hij even een liedje over zingen. Helemaal geen punten, doe ik even. Het is groot die vol. Het begon niet begon ik toch een beetje te huilen. Hij zegt, nou laat maar, ik, ik doe het niet, ik doe het niet. En hij deed het toch. En hij stapte over dat moment heen. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk de mooiste televisiemoment... dat ik afgelopen uh, ja, vrijdagavond heb gezien. Oh. Oh. Nee, nou overdrijf je, maar ik had het wel zoiets. De stoere rapper, hij was natuurlijk of wel een beetje gevoelig. Maar dit was echt helemaal de gevoelige Ali B die je zag. Ja, ja. ja. ja ik weet nou, nou, niet ik wat zeggen... die homies allemaal van hem hebben... hoe die hebben gereageerd erop. op de stoere <gül> negers die met hem nou, weer hebben ja, normaal. ja, maar... ik denk dat hij het een beetje overdreven heeft. Dus wat, uh, Ali, ik zie je opgeven niet. Nee, ik, ik moet zeggen. Ik heb dat dus uh, bij de herhaling, dat stukje gezien. Maar daarna ben ik in slaap gedonderd. Was het zo, maar, zo uh, saai? Uh, nee, gewoon. Ja, het was uh, moe. Het was uh, half één of zo. Oh ja, ja. Het was laat. Ja, maar okay. ik, ik vond het wel mooi. Dat was uh, de, uh, ook een moment dat uh, zo'n coach uh, zijn team een beetje aan het... Op peppen was. En ze hadden verloren in de finale yeah? of zo. En ze waren allemaal heel verdrietig over die kleine Oh ja, ja dat was ook die En dat vond fragmenten. ik wel erg mooi. Ja, een heel mooi fragment. Ja, ja precies. Dat is nog, uh, dan gaan die coaches nog een beetje zachtzinnig met die uh, pupillen om. Ja. Maar later is het wel even, uh, is, wordt het wel anders. Maar je moet eerst motiveren ja. om uiteindelijk de verdieping in de sport op te zoeken. Want als je het zoveel verdieping in de sport. Uh, kijk, krijg je iets anders? <laughs> ja, nee, ja, sorry, ik ben ik, antisport. Dat weet ik ik nou. lees een, een heel positief bericht in de krant. Ja? Dat er ja. uh, mensen zijn in Volendam. En die willen dus de uh, gekweekte glasaal in de natuur uitzetten. Oh. Want uh, ik weet niet of je het weet. Maar de voortplanting van de, en de groei van de paling is een groot mysterie. Want uh, de, dus, er gaan dus uh, de, de palingen die, die vertrekken. En ja? dan komen ze als, als glasaaltjes terug om hier dan weer uh, te groeien. Ja? Maar ze komen niet langs de... Langs de dijken en langs de, nee, nee, hè, al, en al die toestanden meer. En uh, nu, nu zijn ze dus bezig. In uh, Leiden deed uh, iemand al experimenten met het geslachtsrijd maken van paling... om daarna met hom en kuit een larve te produceren. En het hele proces daar zijn ze mee bezig. En ze hopen gewoon dat de paling weer terugkomt. Het is ook zo, al die vissers die hebben natuurlijk ook heel veel last van. Want Volendam is eigenlijk een palingdorp. Ja. dorp. En uh, ja, ze hebben daar gewoon... Uh, echte uh, problemen mee. Ja, logisch. <coughs> dus nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ja, is... Al die Japanners schijnen dus die glasaaltjes... Uh, uit de Saragossazee ergens te vangen. Ja. Waardoor ze niet meer terug kunnen komen naar ons. oh, oh ik heet dat. Oh, dus. Maar goed, het schijnt wel dat uh, IJsselmeer... die, uh, van die ja. in Volendom alle dingen ook al regelen. Daar, in nou, ze zijn dat, het aan het Maar dat. het is gewoon van het paaien met elkaar... Ja? De sparen, paaien, hoe noem je dat? Ja? dat? Dat lukt dus hier niet, want ze, voor, voor hun stink moeten ze dus echt uh, we op, ver weg zijn. Uh, precies, ze moeten op tocht. Dus ja, hoe krijg je ze dan zover dat ze... soort uh, huwelijksreis moeten ze hebben, zeg ze maar. Dat ze zin hebben, ja. ja dat is de huwelijksreis. Ik denk van, nou, ik kan er zelf wel opklimmen. Maar ik moet eerst even een stukje zoveel mogen. moet er even inkomen Ja. Ik even een stukje gezwommen en dan denk ik van, nou, nu vind ik het wel leuk eigenlijk. Ja. Goed, straks zoals ik zei, de Zandvoortse berichten. hebben meer leuke berichtjes die ons bereiken. Is eerst even circa waves. Wat voor waves? Nou, silica waves. En het heet de T-shirt weather. Nou, dan wordt het wel een nat T-shirt, denk ik. In sommige gevallen vind ik dat helemaal niet erg. Go Echt, wat een hits allemaal. Oh, wat een hits. Nou, dit moet toch gewoon een hit worden. Dit is Unknown Mortal August. En uh, ze bestaan <coughs> nog niet zo heel erg lang. En ze komen naar Nederland. Ze spelen namelijk op 25 mei. What the fuck? 25 mei? Dat is... Uh... Dat is morgen... Nee, uh, maandag. Oh, maandag. Maandag is dat, maandag Ja, Maar ah, de tweede Pinksterdag, maar je hebt toch ook met Pinkster ook altijd Pinkpop of zo? Of? Pink, je hebt gelijk, ik heb daar helemaal niks over gehoord in nou, de Nou, ik vind het wel iets voor nou, jou. Nou, precies, waar iets over... ja. Ja, ja precies, dat moet je even uitzoeken, dat is echt iets voor jou. Jij gaat toch regelmatig naar Pinkpop of niet? Nee, ik ging naar Bevrijdingspop en ik ga nu naar uh, uh, uh, Houtfestival. Oké, okay, nou kijk, je bent wel van de festivals, je gaat naar meer festivals dan ik hoor. Dat is echt. Ik, ik heb daar geen geduld voor. Ik dan moet lopen wachten en moet je naartoe. toe en oh man, ik wil heel vaak dan haak oh, ik er Moet je er altijd staan? staan. Ik heb er hekel aan ja, staan. Twee uur waar... staan. Hier in de week vind ik meer dan genoeg. Ja, jij bent. Het gaat gaat zo ADHD type Jij wilt toch graag uh, bewegen. Bewegen. Ja. ja, bewegen. Dat is wat anders dan staan eigenlijk. Maar goed, is dus, dus uh, Unmortal August en uh, ze treden op dus op 25 mei maandag in Amsterdam, ook nog 20 september in Utrecht en ze komen uit. Nee, of, nee, niet Amerika, ze kwam uit Engeland vandaan. Ja, ze komen uit Engeland vandaan. Het is wel, het is, als jij het had, had, of nog gehad over transdance, dance... Ja? als je dit filo -clipje bekijkt... dan denk je echt van, oh, dit is weer hippie-tijd. Ja, je voelt je ook hip. Ja. <laughs> Oh, ik voelde ja, het zo hip, joh. Er oh. trouwens een andere plaat van Circa Waves, T-shirt Weather. Dat is het niet. Het is geen weer om echt een T-shirt aan te trekken. Trek daar overheen dan even een trui Dan heb je toch nog een T-shirt aan, in ieder geval. Maar dat, was, uh, dat is een, uh, een plaat alweer van een jaar oud. en uh, Die bestaan sinds 2013. Begin het beentje ook. Uit Liverpool, trouwens. Oh, oh. Nou, nou, ja, lijkt dat lijkt niet, uh, niet op... Niet op, maar goed, toch. Oh, oké, okay, maar het yeah? geeft wel het idee. Ja, ja. ja het oh. zou wat kunnen zijn als je uit Liverpool vandaan komt. Nou, dan uh, kan het wel eens wat gaan worden. Goed. Ik heb nog een bericht over, in, over Israël. Er is een vrouw op 65 jaar geleden ja. gevallen van een zoontje. Ik hoor het vanochtend. De oudste vrouw ooit in het land die een kind heeft gekregen. En het jongetje is uh, ruim vijf pond. <lacht> en ze is zwanger geraakt door een IVF-behandeling. Ja? Maar uh, eigenlijk mogen vrouwen ouder dan 54... Oh, jeetje, ik heb nog maar twee maanden. <lacht> die mogen in Israël geen IVF-behandeling ondergaan. En ze is ja? met een keizersnede bevallen. Oh, en uh, ja, er zijn, veel, er zijn gewoon wel veel mogelijke complicaties... Maar de arts twijfelt er niet aan dat de vrouw een goede moeder wordt. Ze is een bijzonder mens en de baby is heel schattig. Dus, uh, maar ja, in, in India daar is een vrouw die heet Onkari Panwar... en die kreeg dus in 2008 op 70-jarige oh, leeftijd nee, een tweeling. Een tweeling. Oh. En de vrouw zelf overleefde 2,5 jaar later aan kanker... Dus, ja, uh, en in Nederland heb je Tineke Geesink, die is de oudste vrouw in Nederland... die ooit een kind heeft gekregen. Zij kreeg in 2011 een 63-jarige leeftijd een meisje. Ongelooflijk. Ongelooflijk, hè? Ja, je hebt echt van die berichten ook, hè? Ik, heb wel eens, uh, ik zat toen op de moedermavo. Er was ook zo'n vrouw, die was volgens mij ook begin 60 of zo. En die zei tegen gegeven het ook van... Uh, ja, ik heb jullie wat te vertellen. Ja, ik ben zomaar zwanger geworden. Wat? Toen <lacht> ben ik dus ook zwanger. We zijn eigenlijk, ja... Kinderen waren ik al lang al het huis uit. Maar toch nam ze even... Nou ja, ja het is hartstikke welkom. Ja, ik kan, ja. Je hebt alle tijd ervoor natuurlijk, hè? Ja. Als ja. je al rond 65 nog een kind krijgt, of 70, dan, uh, dan ben je al met pensioen. Dus dan uh, kom erop met dat kind. Dan ben je gewoon een soort moeder. En ik hoop wel dat je dan, dat uiteindelijk dan je, je kind, jouw kind overneemt, later, als jij er niet meer bent. Ja. Want dat is wel nodig natuurlijk. Dat moet je wel een beetje indekken dus. oh, Nou, ik denk handig. niet dat jouw kinderen op, uh, op dit soort broodjes zitten te wachten om dat helemaal op zich te nemen. Dat denk ik ook niet. Nee. Ja, maar dat is, uh, ja, dat is toch wel een beetje heftig. Uh, nou, wat ook wel heftig was, natuurlijk afgelopen week. Ik schrok echt van de kopkrant. Uh, was het woensdag of zoiets, dat uh, Jules Paradijs op de voorpagina van de kletskant stond. Oh, ja, dat met was, pijn uh... en verdriet nemen ja. we afscheid. Ik denk, die man is dood, man, die is gewoon echt. Ja, ja. Die is ergens omgelegd omdat hij iets verkeerd geschreven heeft, weet je wel? Wat een rauw advertentie voor de pagina. Maar nee, had onenigheid gekregen met zijn bazen. En uh, als we werknemers, als er mensen onder zich... die dragen hem op handen, maar van bovenaf hadden ze... Dat, ja, nee, uh, hij wil niet bezuinigen, hij wil niet mee. Want ja, het gaat ook allemaal om de pegels. Daar gaat het natuurlijk ook slot om. Dus uiteindelijk is hij nou na 29 jaar die is ontslagen. Het, ik vind het wel maf om die oude foto's van hem te zien. En in, in die laatste foto's. Het is... Die is zo bizar, verschil. Hij heeft gewoon compleet complete jas uitgedaan. Ik weet niet hoeveel kilo je afgevallen is. 50 of zo, 60. Oh, dat, uh, dat uh, Ja, ik ken hem niet zo heel goed. Maar ik vond het wel ongelooflijk dat, dat er zoiets gebeurt dat het gewoon voor nieuws is. En iedereen vertelt hoe goed hij was. Het zijn allemaal bijna in memoriam. Ja, Ter dat was het bijna. Dat die man nog leeft. Terwijl, als je die man helemaal niet kent, dan lees je dat je. Nou, je is wel verder dat hij dood is. Nou, ga je verder in je pagina en Oh, joh, hij is helemaal niet dood joh. Hij is ontslagen. Oh, nou gelukkig maar. Nou, dan valt het allemaal nog mee, Joel. Dan moet je dan niet lopen zeuren. Met dacht dat je al dood was? Nou, goed, even vrolijkheid ten top op de radio. De Bosco Rogers. Wat een leuk plaatje. Die hoor je hier in de zaterdagmorgen. Straks de Zandvoortse berichten naar deze plaats. Even kijken wat er allemaal speelt en wat er allemaal te doen is in een regenachtig Zandvoort. De Middel heet dit. Ach, kunnen we wel doen. Ja, dat is leuk. Half. Leuk schurrend gitaartje. De middel. Ik weet niet welk middelen hij gebruikt. Ik hoop dat het nog vergoed wordt. Tegenwoordig, alles gaat op, uh, op bonnen. Wil ik bijna zeggen, maar zo is het. Nee, nee. Het gaat niet alles op de bon, maar wel heel veel. En uh, dit heet dus Bosco Rogers The Band. Het is uh, half en altijd wat om half op Zandvoort ze berichten. Uh, geholpen. Het prachtige weer was, uh, was de voorjaarsmarkt. Zeer geslaagd. Vele honderden mensen bezochten afgelopen zondag. De honderden kramen die stonden uitgesteld... je over de hoofden lopen. zo gigantisch druk was dat. Ja, ongelooflijk. En er was een, een band, dat heet dan... de Sergeant Wilson Army Band. Die zorgde voor heel veel plezier. Het zag er leuk uit. Heb je het gemist? Schrijf het in de agenda volgend jaar. Het is gewoon weer zo'n voorjaarsmarkt. Ja, ja, volgens mij is het dezelfde markt ook eind juli of zo. Oh, Oké, okay. ja. als we het nog een keer Dat had ik niet uh, helemaal Ik heb hem ook gemist, moet ik zeggen. Ik was uh, op het strand. Ja? Want wat ik heb gedaan... Met een flesje wijn? Uh, ook... <laughs> Ook, en ja. we hebben ook een wijn gekocht. Ja? Maar we zijn, wij zijn dus naar, dit, uh, naar die leuke uh, uitvoering geweest in... Uh, wat was dat bij... Uh, oh, ik zoek hem heel snel op. Bij Talassa. En daar was dus uh, een, een, een man, ja? en die uh, het heette... De Pamping, nee, niet de Pamping Pyjamas, maar Boogie Woogie. Oké. Okay. En uh, die, die was daar dus aan het Boogie Woogie daar. En er was nog een uh, trompetist bij en een, een bassist en een zangeres. En het, uh, het swingde echt de pan uit. Het was echt zo leuk. Oké. Okay. Dus uh, ja, ja, je kan hier gewoon niet alles tegelijk, hè? Nee, dat is waar. Hey, Zo'n markt het is altijd leuk om er even vijf minuten overheen te lopen. Ja. Maar ik ben nog heel snel van de scannies. Wat ik ook. Niks te koop? Door. Maar, ja, maar het was dus de Nederlandse Boogie Woogie en Blues pianist Martijn Schok. Het zijn muziekensemble. En uh, het is echt zo, als hij daar uh, aan het spelen is met die boogie-woogie... Ik heb toevallig daar... daar uh, de aanleiding daarvan heb ik gewoon even op internet gekeken. Dat je een paar greepjes voor... Uh, dat je die boogie-woogie kan doen. Ja? Maar uh, je, je, je, je hand wordt er wel heel moe van hoor. Het gaat maar door, weet je. Dat is, uh... je maar hij, die staat dus als hij zegt... Je krijgt krijg hele aparte beelden binnen ja, hand nee. wordt er wel erg moe van. Van die boogieboogie, boogie, ja. ja, de handjive ken ik wel. Dat is weer wat anders, maar goed. Uh, de, de bewoners van de Zeeweg zijn geschrokken. Het is een oud bericht, maar het schijnt nu pas uh, naar voren te komen. Het gaat over een brand die uitbrak op 1 mei vrijdagavond tussen 7 en half 8. Stond de complexie ineens uh, vol met zwarte rook. En uh, mensen konden niet zo gauw uh, naar buiten. Een aantal mensen moesten op het balkon plaatsnemen... Dat was dan de vlug, vlugroute. Dus uur lang stonden ze daar nou ja, net niet in de zwarte rook. Terwijl ze wilden eigenlijk eruit. En kwam geen ladderwagen. Ze vonden ze, vonden ze echt een beetje in de steek gelaten. Terwijl uh, soms de ladderwagen voor de meest uh, zullige dingen... wel tevoorschijn wordt gehaald. Voor een kat in een boom werden die mensen... gewoon een uur lang op die volkom achtergelaten. Dus daar zijn ze erg boos over. Ook de vlugwegen vinden ze niet helemaal in orde. Er is een, uh, een dak... Of er is een, een deur naar het dak. die eigenlijk alleen maar gebruikt wordt voor klusjesmannen. Maar als ze die nou gewoon loslaten. kan je ook nog het dak op. en dan zou je weer ergens anders naar beneden kunnen klimmen. Maar ja. de, de, de Kei zegt. De stichting Kei die zit in Amsterdam. die het onder zijn hoede heeft. De woon, woon, stichting, heet je wel? Woningbouwvereniging. Woonbouwvereniging. Ja. Die zegt. ja, we zijn wel geschrokken. en we voelen mee met de woners. maar die deur blijft echt dicht. die is voor de klusjesmannen. Dus uh, nou ja, het is dus nog even een gevecht. zo hoe ze dat nou uh, goed gaan. Uh, ja. Ik, uh. ik hoor weer een mogelijkheid voor telcel van die lalletjes die je dan uit je raam kan, kan doen. Uit? Ja. ja zo nou, ik zou het echt doen. Je ja. gaat ga er niet een uur op je balkon staan en in de hoop van, nou, wie weet uh, ben ik er straks nog. Ik zou echt een, een touwladder kopen, ja. Je hebt een goede tip daar. Ja, precies. Ja. Er is uh, in, op zaterdagavond rond kwart voor acht op de Rustenburgerlaan een 23 jarige Haarlemmer aangehouden. En die man die wordt verdacht van het pleeg van een inbraak in een vakantiewoning aan de Vondelaan te Zandvoort. En toen de 47-jarige Duitse huurder van de vakantiewoning merkte dat er was ingebroken... alleen meerde hij direct de politie. Er was een smartphone en een laptop waren weg. En middels track-and-trace op dit apparatuur, dat is zo handig... spoorde de politie de verdachte op. En hij bleek al in een lijnbus te zitten. Hij was met de bus, die inmiddels in Haarlem reed. <lacht> en op de Rustenburgerlaan stapte hij uit en daar kon hij worden aangehouden. En in een korte tijd tussen uitstappen en zijn aanhouding... slaagde de verdachte er wel in om de gestolen goederen te dumpen... Maar die werden echt vlak bij de bushalte door de politie in de bosjes aangetroffen. En de verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Kijk, dan ben je weer blij met Blauw op Ja, dat is... Uh, dat ja. is toch gewoon mooi, dat track and trace, hè, met je telefoon. Dat is echt... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, rustig maar, rustig maar. Ja, ja. Ja, rustig aan, maar met die politie hier allemaal. Uh, nou, go goed nieuws voor de mensen die niet zo'n fan zijn van de kermis. Sinds 2011 stond er op de, uh, in de laatste week van juli... tien dagen lang een kermis op het Badhuisplein en de boulevard. Uh, en uh, na intensief overleg tussen bewoners, kermisexploitanten, VVV en de gemeente is besloten om de kermis te vervangen door... voor Kin Fun Park. Kin Fun Park is veel minder erg. Van die kinderen die met z'n allen in zo'n attractie gaan... Maar ze hebben er wel een beetje regels aan gegeven. Uh, hij gaat om half elf door de week dicht. Op, uh, en op zondag en op zaterdag om half twaalf. En een half uur voordat hij dicht gaat, gaat het geluid, de versterkte geluiden, gaan dan uit. Oké. Okay. En, uh, nou ja, nou minder harde muziek ook, zoals ik het begrijp heb. Dus misschien is het wel een goede alternatief. We gaan ja, het er, er is toch zo'n uh, zo, zo groot ding, zo'n... Uh... Met zo'n zo octopus, weet je wel. Dus ja, ze dat... hebben nog wel wat attracties erbij, hoor. Het is niet ja. helemaal attractievrij, maar, uh, maar het schijnt iets, uh, iets rustiger aan te gaan. Maar wel, dan ja. nou gelijk weer drie weken. Ja, dat vind ik dan weer ook zo van, ja. Ja, ja, ja is een geven en nemen. Geven uh... en nemen. Oh ja, dat wilde ik ook nog even melden. Uh, op de 24e morgen is er uh, Sandford Alive bij Strandpavioons 14 en 15. Aanvang 4 uur. En dan uh, is de eerste weer van dit seizoen. En er zijn dus uh, de Zandvoortse DJ Raymundo en DJ Tetero die zullen hun kunsten met de draaitafels laten horen. En de volgende keer is het op 5 juli. En het is dus bij Bruxelles en Mango's Beach Bar. Dus, uh, Ik dat was het. Het gaat een knallend feest worden. Het is gratis ook, hè? Gratis. Dus. Maar uh, geen fies die wij Gratis, man. Stap op je fiets, ga er nog eens heen. en de rij staan. Want het straks vol is, je weet het niet. Goed volgende uur, meer Zandkortse berichten. Hier even een blaadje uit. Die oude doos. Wat is hier. Wat ziet hij eruit, zeg? The Creeps. I like it. Cool Your face is terrible. Gids. Nou, het een heel naar filmpje te kijken, zeg. Hou eens even op. Hé, hey, sommige is te kijken naar iets. Goed, nou, het uh, zal wel. Uh, uh, I Like It, The Creeps, zijn eigenlijk actief geweest tussen 1985 en 1990. De, en dit is de enige grote hit die ze hebben gehad. En ik, uh, ik kan omarmen. Ik vind hem erg leuk. You like it. Ja, yeah, I like it. En ik snap niet wat ik, waar jij naar zit te kijken. Nee, dat is uh... een heel naar filmpje. Uh, uh, <laughs> ja, maar dat stond ook. Het filmpje stond ook, dit doet mannen pijn. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, en er uh, ja, hem bij inderdaad... Hem. Het, uh, bij hem niet. Bij uh, deze wel, ja, oh. ja, zet hem eens even uit, je gek. <laughs> oh, je ja. blijft ja, Blijf er naar. Het is een ja, biologeert toch wel, hè? Ik heb echt wel van, yes, yes. yes. Ja, oh, oh, is. Van man, er staat dus een man en die wordt vastgehouden door een vrouw. Ja. En uh, volgens mij is het gewoon nep. En dan heeft hij iets omgebonden. En dan zit dan steeds een vrouw in zijn kruis te trappen. Ja, vooral. Maar je ziet hem echt zo schudden. Ja. Dus ik denk echt zelf van nou, dat is gewoon een nep ding. En gewoon zo'n tok met een uh, neppertje daar. Ik weet het, je hebt soms rare dingen. Je ja. hebt ook van die mannen die laat zich dan ergens van afvallen. Met een zaakje ook ergens ja. bovenop. En dat, dat, dat, dat schijnt ook echt te zijn. Deze is dus, ook leuk. Dan denk je, oh, er liggen twee leuke meisjes. En dus ah, die ene ah, is gewoon... Ah, ik ah. zal hem wel even delen op onze Facebookpagina. Ja, deze deze even... is wel weer grappig. Gewoon. <laughs> dan komt de hele stoere negen, komt aanlopen dus om en is het een man met lang haar. Ja. Met lekkere billen, jong. Hey, ja, ja, ik zou het ook nog uh, gaan liggen als ik aan was. Ja, spieren, de, spier de billen. Ah. Hey piep. <laughs> wow. Afgelopen week uh, heb ik tot s'nachts televisie te kijken. Het gebeurt als nooit, normaal ga ik altijd om half negen bed. Maar nu, uh, het was volgens mij woensdag of zoiets, kwam ik in een documentaire. En dat ging over de Scientology-kerk. Ja, ik heb het gezien. Heb je die documentaire ja. ook gezien? Ik heb echt. Ja. We ja, begon met 11 uur. Ik kwam er kwart over 11 in. Ik dacht, we gaan naar de Santologykerk. Dat loopt lopen lang tot 12 uur. Oh, met Tom ik Cruise, even, even kijken. Even leuk. Ja, dat had ik ook. En oh. uiteindelijk was het 12 uur. Ik dacht, van: is het nog niet even gelopen. Ik dacht, hoe lang duurt die? Uur? Tot 1 uur. En uiteindelijk was het kwart over 1 dat ik uiteindelijk in bed lag. Ja. En gebiologeerd te kijken hoe, welke randebielen belden zich aan bij de Santologykerk. Ja, ja, ja. Die geven ze op een he? geld en die gekte. Die, die, die, Tom Cruise, die randebiel. Echt en onvolgd. als je hem hoorde lachen ook op dat ding, want hij wordt helemaal uitgemolken en gedaan. Ja. Ik zie dat hij dat zelf niet en hij lachte ook zo van helemaal. Uh, of helemaal, hij bezet is. Ja. Of hij echt helemaal bezet is. Gewoon. Zijn Toilettekerk is ooit bedacht door Ron Hubbard. En die dacht bij als je nou maar biegt. Hij had eigenlijk een apparaat bedacht: als je een apparaat uh, vasthoudt met twee uh, kokers in je hand. Dan meet die dus jouw emotie. Dan gaat de meter uitslaan. En als de meter ver uitslaat, dan is er een foute emotie. En die moet je biechten. Het is eerst een leugendetector, denk ja, ik. Ja, eigenlijk wel. En als je die uh, dan biecht, dan gaat het metertje naar beneden. En het, dan komt er nog een, uh, een biecht en nog een biecht. En uiteindelijk, dat schrijven ze allemaal op. Dat bewaren ze allemaal netjes voor je. Kunnen ze altijd nog een keer tegen je gebruiken. Als je negatief bent over de Zettonitiekerk. En uiteindelijk kan je allerlei cursussen doen. En als je dan jaarlang bezig bent, dan uiteindelijk krijg je een envelop. En in die envelop zit dus een uitleg van wat nou de theorie is achter de Scientologykerk. En dan leer je dus dat er een planeet is. En op die planeet leven mensen als in de jaren 50. En die mensen luisterden niet altijd. En die mensen waren soms ook een beetje uh, fout. Dus die werden dan ingevroren. Die werden naar aarde toegevlogen. En in de, bij de aarde in de vulkanen gegooid. Daar werden ze verbrand. Die geesten van die foute mensen kwamen dan in onze lichamen. En daar hebben we last van. Mm. En dat geloven mensen. Ja. Ja, maar je hoort het toch pas na acht jaar of zo, hè? Ja, dat hoor je pas na acht jaar. Dat, en, dan, uh, en dan denk je bijzelf van... Dit heb ik vast niet goed gelezen of zo. Van was Ron Hubbert misschien had hij een dippy. Ja, ja. Uiteindelijk nou, ja, zit je er, er nou ook acht jaar een paar avonden trance ja, ik het wel. Oh. Maar goed, het is, als je die documentaire niet gezien hebt... Je moet hem even kijken. En uh, ja, het is echt gebiologeerd heb ik naar zitten kijken. Weet je wat, ik zet de link uh, wel even ja, op onze op pagina. Want ik heb inderdaad gezien dat hij... Uh, dat op, op internet staat gewoon ja? die hele documentaire over de saint tolletje kerk Ja, dat de... moet haast wel. Het maf is dan wel, dan denk je bijzelf, dan hoor je van... Hé, hey, Rambom gaat naar de saint tolletje kerk Die gaan ze even, daar gaan ze een rapportage maken. Dan denk je, nou leuk, weet je wel, ze gaan het blootleggen. En dan krijg je dus een slap aftreksel. Dat ze, daar gaan ze naartoe. Nou, dan la, laten ze eerst zien dat ze het spannend vinden. Ook vind ze het spannend. En dan worden allerlei dingen gemonteerd. Een lichaam en dan gaan ze filmen. En uh, gaan ze naar binnen. Dan gaan ze, zij ook een bekenning doen. Ook biechten. Dat wordt allemaal opgeschreven. En uiteindelijk gaan ze die biecht proberen los te peuteren. Dat is de hele documentaire. Ja. Teleurstandend. Gaat nou, daar ons belastinggeld uh... naartoe? Ja. wordt echt helemaal nergens op slaan en maar John Volta zit er toch ook volgens mij nog steeds bij. Ja, die zit er wel aan vast, maar die is niet meer helemaal de frontmans. Ze proberen ja. nu de Tom Cruise eigenlijk naar voren te, te duwen. Want die is echt, dat is ook echt een haantje ook, hè. Yo, nou, nou. En Tom Cruise, of uh, John Tavolter is meer een knuffel, man. Ja. Maar hij, er zit wel wat fouts in, dat kan niet spelen. Maar Tom Cruise is echt een macho, like, Hier ben ik gewoon, weet je wel. Ik zal het allemaal wel laten zien. Dus ik, het is, ik... ik vond het heel interessant. Kijk ja. daarna en... Uh, ik ga er niet mee aan de slag, zou ik zeggen. Dat is en en verbaas je. Dat en is goed, straks meer wetenswaardigheden. De nieuwe single van... Uh, ja, Alabama Shakes. Ik vind hem echt weer hallo Gewoon. Don't wanna fight. Goed voorbeeld voor de wereld. op een week. Toespraak. Ik heb er even naar zitten kijken. Tenen krommens. <laughs> het mooiste stukje uit die uit de toespraak is dit ook dit. And I said yes! Yes! <laughs> We go for it! We go for it! <laughs> Had hij wat gedronken of zo? Ik weet niet helemaal, maar het was echt een grappig. Hij deed een toespraak bij Manchester United geloof ik dat het was. Ja, verder weet ik het ook allemaal niet hoor, over voetbal. Maar goed. Hij komt wel apart in het nieuws in ieder geval. Hij kan soms snoeihard uit de hoek vanaf komen, van, soms gewoon ik denk oh, we willen wel even met de knuffelen. Wat is, schattig. Wat is die schattig. is hij schattig, Dit was de laatste single van Alabama Shakes, Don't Wanna Fight. Ja, dat is toch wel even een puntje. Moeten we nou wel doen met het, uh, tegen is Want, oh man, het gaat echt aan mijn hart, hè. Als ik dan zie wat die is uithaalt in... in uh, ja, Palmira uh, daar. Ja, een, jezus, oh, oh, man. Ja. Dat is toch belachelijk gewoon. Ze slaan alles aan Gort gewoon. En nu hebben ze wel heel veel van die... Uh, uh, spullen weggehaald. Maar ja, grote beelden en al die pilaren. Ja, oh, maar ik hou me hard vast of ze al die pilaren niet omgaan uh, maaien gewoon. Ik denk, heb even een mitrailleur erop en het uh, is, is met de grond gelijk gemaakt. Ja, het staat in het boek, hè. Dat moet gebeuren. Als het in het boek staat, moet het gebeuren. Het moet allemaal gebeuren. Je moet allemaal gebeuren. Nou, het echt? Is echt, ik hoop echt dat er iets gebeurt nog. Dat het, uh, dat het niet doorgaat. Goed, uh, ik zie dat jij... net. Ja, toepallige... ik ga deze ook eventjes uh, erop zetten. Ja. Maar ik heb een bericht over, dat vind ik ook wel mooi... Dus een paar dagen voor een diploma uitreiking was er een jongen overleden. Hij heeft een auto-ongeluk gehad. En uh, die moeder wilde alsnog haar zoon de eer geven die hij verdiende voor het halen van zijn diploma. En daarom ging zijn moeder gekleed in de traditionele togen en hoed dat podium op... om het papiertje voor Aaron heette die in ontvangst te nemen. En hij ze zei ook dan... Aaron zal mijn vleugels zijn, dus we gaan dat podium op en dat diploma halen. En ook de voetbalcoach pakt mooie woorden en ze vindt heel veel steun bij de klasgenoten. En hij zegt ook... Uh, zij zegt ook, Ern heeft een stukje van hem, in, van hemzelf in zijn klasgenoten achtergelaten. En elke keer als ik met ze knuffel krijg ik een stukje van mijn kind terug. Maar ja, Het is, uh, pittig. Is maar het is wel zo, ik, ik, krijg, ik krijg wel zo'n visioen. Ali, ik krijg even een alibé-momentje hoor. Ik ga even, ja. <laughs> dat kan ik niet. Maar ik krijg wel ook wel een visioen dat die vrouw dan in Ambush ligt ergens in het winkelcentrum. Oh, dat is klasgenoten. klasgenoten. Gauw knuffelen. En dat ze ja. iedere keer die mensen bespringt. Ik ja. wil een stukje van mijn kind terug. Nu. Ja. Weet je wel ja, ja, ja, ja. Maar het is wel mooi. Ja, het is mooi als je zoiets kan bedenken ook. Gewoon. Ja. Dat, je, dat is toch een positieve vibe die al die, ja. Al die kinderen die hard hebben gestudeerd. Ja. Ja. O, zeker weet. Om, omarm dat, dat lijkt mij heel erg belangrijk. Ik heb nog niet gehoord hoe het nou in Ierland is afgelopen. Ze waren natuurlijk daar aan het stemmen voor het homohuwelijk. Oh, het, ja. het klinkt alsof we daar terug zijn in de jaren 50 ook gewoon, hè? Er waren echt, uh, best wel een grote groep, mensen er tegen. Maar uiteindelijk was ik wel gerust: dat twee derde van de mensen zijn er wel voor. Want ze zijn, ja. Ja, ze zijn niet tegen homo's, maar tegen het homohuwelijk. Ze zijn bang dat, dat kinderen... Recht... Ja, dat kinderen uh, de dupe ervan zijn. Ja. ja. ja. Nou ja dat... Moeten we toch... gewoon eens in Nederland kijken. Volgens mij zijn de kinderen hier ook niet de dupe ervan. Nee. Ze zijn meer de dupe van iets anders. Ja. Ja, dus... Nou ja, ik, ik, ik... Wacht, wacht de af, uitslag af in Nederland. Daar hebben ze gisteren gestemd. Ik ga kijken. Oké. Okay. Een beetje uit Nederland daarna. Dat heet de Klikos. Radiator. Hele diepe tekst, moet je maar even luisteren. Als je nog aan de kust moet, is dit misschien dun muziek om je te ondersteunen. maken van die radiaterschap. Hoogst irritant als ze dat niet helemaal aantrekken. En je hebt hem buiten zicht gehad. Ik heb in de badkamer zo'n radiator gehad. Dat is echt zo irritant. De, de, de laatste klusjesman had hem even eraf gehaald. En hij zat om het hoekje. En die had hem niet aange, aangetrokken. Even zo, het laatste moment. Die was gaan druppelen en gaan druppelen en gaan druppelen. Op de vloer was dat niet erg. Want het was gewoon de badkamer. Maar uiteindelijk is hij helemaal onderkant helemaal gaan roesten. Oh. Ja. Shit. Ja, de baal. Ja. Het was natuurlijk een tweede handje, Dus hoe uh, noem, noem je dat nou. Uh, ik bent nou garanti's, chatte niet op. Irritant. Ja. Maar goed, dit zijn de klikoos Nederlands Beentje Radiator. Het heeft echt de neiging naar die jaren zeventig ook. Hè? Met zo'n galm in die stem. Ik vind het heel erg grappig dit. Dit is de zaterdagmorgen. Dit loopt tegen negen uur. Regenacht, Zandvoort. En straks nog even kijken of er nog activiteiten zijn. Uh, of je nog, uh, nog iets kan beleven. Vast een denk ik wel. Ja, en ik denk het wel. Andere dingen die ons bezighouden zijn... Ja, er is een man in Tennessee. die En die uh, is uh, in zijn leven al 492 jaar aangeklaagd. En hij is dinsdag opnieuw gearresteerd. Hij werd uh, gearresteerd omdat hij bij een oproep naar een snelweg... Nee, een oprit naar een snelweg in de Amerikaanse staat Tennessee... een liter fles bier aan het drinken was. En de politie vond in zijn daarbij nog vijf lege flessen bier. En de meeste aanklachten die in het verleden tegen de man werden ingediend... betreffen openbare dronkenschap. En uh, de politie meldt ook al van... ja, de verdachte zit bijna elke dag op dezelfde plek... Hij wordt dronken wachten, wachtend op het moment dat de politie hem komt arresteren. Oh. En hij vindt het gewoon uh, fijn uh, om, om de politie een beetje uit te dagen. Maar ik had altijd het idee dat in Amerika... als je drie keer voor dezelfde uh, vergrijp of zo uh, gearresteerd, wordt... je dan uh, gewoon levenslang hebt of zo. Levenslang? Ja, heel lang in ieder geval. Ja. Nou ja, die, die geluiden hoor ik niet van de politie in Amerika. Maar in Amerika is het gewoon wel dat je... Uh, Durf agressief te zijn. Ze slaan er hm. altijd wel flink op los. En ze kunnen wel een beetje in een autistische uh, ritme blijven. Dat je geeft ja, maar dat het uh, leven dan heb je een laten. beetje wat gedaan. En daarna is het gewoon een heel licht vergrijp. Maar gelijk reng, dan zit je gelijk uh, vast. echt Blink vast. Ja, nou, het zal wat zijn. Ja. Ik, bedoel, ik las wel uh, over dranken gesproken dat ze hier in Nederland in de sportkantines... vooral uh, dat er heel weinig mensen de remmer op zetten om toch te schenken onder de 16. Bedoel je, dat is dan de buurjongen? Ah, die buurjongen, ah, nou ja, goed, ik ken hem ook. Vind ik ook lastig om naar zijn identiteitsbewijs te gaan. Misschien is hij dan toch 17. Nou, ik geef hem toch nog wat. Ja, maar het is tegenwoordig 18. Dus uh, ook oh. dat nog. Oh, Oké, okay, ook dat nog. Ja, oh, Dan is het helemaal foutenboel nou, Ja, ik denk dat ze gewoon een tap moeten uh, maken met 0% weer. Ja. En van, nou, dan kijken ze jongens niet. En je haalt toch altijd een 0% tap, alsjeblieft. Ja, dat, is, dat, is echt, dat vind ik echt beroofd van vrijheid, hè, dat. Ja, maar ze hebben het hier in de gaten. Niemand uh, heeft, heeft een misdrijf begaan. En, het gaat gewoon... en ze merken dat het gewoon net zo gezellig is, want ze weten het niet eens. En ze beginnen even goed zo te praten, zeg je. Ja, dat ja, dat ja, dat is is gewoon, ja ik heb een 15 op, joh. De placebo bier. Ja. moet alleen vreselijk plassen. Ja, en het naal is dat ze even goed van het gedrag gaan vertonen. Dat je denkt van, nou, daar zit ik nu op te wachten. Hoe kan dat nou? Dat oh, je dat? Kan... even gaat checken. Even... Het zit toch in je hoofd ook hoor. Ja. Doe je gewoon helemaal niks aan. Nou. Zou, waarom niet eigenlijk? Een tap met 0% bier. En jij bent echt gewoon helemaal van alles toezicht. Wij bepalen het. Nee, nee, nee. Nee, nee dat heb niet. Nou ja, ja, het is een lastig iets. We moeten het met z'n allen aan. Uiteindelijk zullen we met z'n allen van de alcohol af moeten. Het, het staat het is... in de wet, dus je moet Pau gewoon zorgen dat het gehandhaafd wordt. Maar als het in de wet is, dan nog je je daaraan te houden gewoon. Want de wet ja. is. Da daar moet je, volgens, je moet volgens de wet leven. Vroeger was het andersom. Toen bedachten we de wet omdat het niet helemaal lekker liep. Maar nu is het andersom. Nou, ben je gek geworden of zo? Ja. Wacht, wij ben je echt een notoire overtreder? Nee. Dat je een niet. beetje in de gaten houden. Het, het is meer zo van. Vroeger was het zo van. Nou, dat kan je beter niet doen, joh. Dat is niet zo goed. En tegenwoordig is hey, joh, mag je niet doen, het staat in de wet. Ja, ah, ja sorry. Ja, dat, dat boete, klaar. Ja, ja, je hebt zelf die wet uh, gegeven, Vroeger was het gewoon hoor, even met met bijsturen. Doe dat maar niet, joh. dat is niet zo slim, dat zei ik altijd. Doe niet zo, ja, doe niet zo stom. Maar tegenwoordig is het. Dat nou, staat in de wet, dat mag niet, hè. Dat is hartstikke stom van jou. Nou ja, goed. Weet je wat je ermee moet doen met deze informatie? Ja. Nou, bedankt, jij mag. Slaat op. Slipping Away, 10 Lines, is de laatste voor 9 uur. Na 9 uur straks de overzicht wat er allemaal speelde op deze dag. Deze datum weet je. 23 mei. slow, I don't know, I should offer an anecdote about some place I used to go, my